Clemens Peters met het NOS Journaal. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb heeft morgen een gesprek... met de Turkse consul-generaal in Rotterdam... over de spanningen in de Turkse gemeenschap. Volgens Abu Taleb is de consul zijn boekje te buiten gegaan... door in een brief de burgemeesters in de regio Rotterdam... te vertellen hoe ze moeten handelen... tijdens demonstraties van tegenstanders van de Turkse regering. We gaan liever zelf over hoe we met de vrijheid van meningsuiting omgaan... zei Abu Taleb. Syrische rebellen hebben een akkoord bereikt met het bewind van president Assad... voor de evacuatie van enkele duizenden mensen uit Daraya, een voorstad van Damascus. Dat melden de rebellen en de Syrische staatsmedia. Het akkoord betekent dat de rebellen zich overgeven. Daraya wordt al vier jaar belegerd. Het was in 2012 een van de eerste steden waar de protesten tegen de regering begonnen.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 De politie in Rotterdam is op zoek naar mannen die op de vlucht sloegen en een kalasjnikov uit het raam gooiden toen iemand van de woningcorporatie kwam kijken of er een hennepkwekerij in een pand zat. In het pand zijn sporen van de handel in harddrugs gevonden, maar geen hennep of een kwekerij. AZ heeft zich geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. De Alkmaarders speelden thuis gelijk tegen Vojvodina het Novi Sad. En doordat AZ vorige week in Servië met 3-0 had gewonnen... is de ploeg van John van der Brom door in Europa. Het weer. Het vannacht is het helder en droog, waarbij het lang warm blijft. Morgen draait de wind van zuidwest naar west tot noord... waardoor de temperatuur in de kustprovincies lager uitvalt. Zo'n 26 graden diep land wordt het weer tropisch.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 Het album heet Yggdrasil. Nou, uh, ik vind het allemaal knap dat ik het nog uit uh, mijn mond kan krijgen. Andere cd is van een Duitser. Bernward Koch. is een, uh, een nieuwe artiest voor dit programma. Komt van het uh, label Real Music. En um, deze cd is a Touched by Love. A collection by Bernward Bernard Koch. Ja... Het gekke is dat er alleen helemaal niks over deze CD um, te vinden is op internet. Uh, dus je kan hem niet kopen, tot nu toe. Maar overigens is er wel heel veel andere muziek van Bernard Koch. Dus dat is. Uh, ja, kijk even op de playlist van peacefulradio.info. En daar, uh, daar vind je de website van Bernard. Ik uh, wens je heel veel luisterplezier. Bye.